Niet iedereen zoekt in de zomer de zon op. In het stedelijk laboratorium van Rommeldam was men bijvoorbeeld in die maanden druk bezig. Want professor Pulbitskowski meende dat het echte werk pas kon beginnen wanneer de universiteit gesloten was. De wetenschap staat nietmaals stil. De heren studenten overgeven zich in de vakantie, maar wij gaan nu duchtig aan de arbeid, meneer Piep!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 Daar bent u dus, meneer pips? reeds drie minuten te laat, ja, zoals gewoonlijk. Gaat u rap aan de arbeid, u en durfzaam. Ja, maar had u deze planten gezien? Wat zegt u daarvan? Die zijn hier gegroeid na dat... Wij zijn hier niet om wildruisers aan te schouwen. Wij zijn hier om een mengeling van calcium sulfaat en primair calcium aan te vaten. Ja, Ik moet naar de stad om een conferentie met de behoorde te maken. Ja, maar... En als ik overmorgen weer intref, verwacht ik een gerede kunstdrek. Bestaat u? Ja, ja, maar...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 Je hebt hier gemaakt. Wat, wat is dit voor oh. spruitsel? Is er superfosfaat in ordening? Nee. nee. Hm. Maar ik heb hier iets veel belangrijkers. Dit spruiselprofessor is het onkruid waar u eergisteren mijn vindingen overheen gegooid hebt. En van dat onkruid heb ik hier een kweekje gemaakt en ik heb het gevoed met mijn mengsel. En kijk u nu eens. Dwer wat? Dit zijn gewone dwergwiswassen die in twee hoi. dagen zo groot geworden zijn als kolen. en groeien dat ze doen. Kwartje. Ik ben met drie begonnen en nu is de kas al vol.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 Dit is een catastrofe. De broekkast is gans verschutterd. Ja, ja. Mijn, mijn snoerbaard is versgroeid. Ja, ja, wat gebeurde er? En dat noemt zich een wetenschappelijke. Ja. Dit was is ja een miswas. Wat? Hiermee kan ik niets van doen hebben. Ik ga deze rampskreutel verdelen. Nee. En nu ga ik een appeltje bellen, meneer Pips. Een schrikkelijke wedervaardigheid. Ja, ja, ja, ja, maar ik begrijp het niet. Maar waarom die knal vandaan? Die heeft toch niets met een mooie wingen te maken? Of met die prachtige planten die alles bevatten wat iemand nodig heeft? Huh? Uwe planten.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 U bent misgelukt als wetenschappelijke. Nee. U bent in een witte niets. Ik beschap het... mij over u. Ik ontlaat u. Maak u zich voort, bid ik u. om krankelende mislinger. De assistent wist wanneer hij te veel was en verliet het terrein met gebogen hoofd. Maar hij had toch nog genoeg tegenwoordigheid van geest om een paar wispassen mee te nemen. <totstuk>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 Gebogen kruide hij een grote Ach. last wiswassen naar een bolle hoop, terwijl zijn gelaat zich onder zware zorgen plooide. Oh, de ganze dag ben ik dadig om het onroer te zamelen. Zij voeten voort, want ik vrees mij dat ze zich ook zonder de kunstelijke trek van de pieps voortplanten gaan. Is hier spraak van een mutation, vraag ik mij. Nou, ik zal eener behouden.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 <tie> Pistool? Als het binnen de wet is, mogen wij u onschadelijk maken. Schieten is ook gelijk een <tie> Waar is Piet? <tie> niet schieten bedoel ik. Dat, dat, dat is gevaarlijk. Het, het hoeft ook niet. Hij maakt de wereld gelukkig door, door kunstmest.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 Ik kan het niet meer tegen, zo kan ik niet werken. Er is niets gestolen, er is niet geschoten. Nee, maar... En hoe kom je dan aan die pleisters? Oh. Hoe ja. heb je die indringers verdreven? Man, Door een ontploffing, zeg je hier. Ja, zeker. Dat is niet zo best. Een ernstige zaak, zoals ik al vaststelde. <lacht> het veroorzaken van ontploffingen is strafbaar. Ja, maar... Dit gaat te ver. Als heer heb ik het recht en de plicht mijn gasten beschermen. En daarom heb ik met grote tegenwoordigheid van geest een paar misdadigers verjaagd... Yes. ...toen ze de piepformule wilden stelen die hij in zijn hoofd heeft. Het is een schande dat de politie daar niets aan wil doen. Vooral omdat deze jonge pieps de ellende in de wereld door zijn uitvinding op wil stoten. Ja, yes. juist. Yes. Wat is dat? Huh? Waar heb je het over? Nou, heb je daar getuigen getuige voor? Heer, heer Pieps, ik, hier. Ik, hmm. nee, ik heb net te maken. Ik weet van niets. Ik kan alleen maar aan mijn uitvinding denken. Maar, en ik word bedreigd. Maar, meneer Pieps... Een zwakker getuige. Heer, maar goed, het feit dat het hier weer betreft... zal zeker invloed hebben op een milde straf. Maar ik, ik zal een rapport opstellen. Ja. Houd je beschikbaar, Pommel. Wat, wat, wat, wat ga je doen?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 Die niet verstaat welk inner schrik hij aangekwekerd heeft. Maar waarom zijn die bolletjes zo gevaarlijk? Het zijn profieten. Ik heb ze puntelijk studeerd en het is, zoals ik schon vermoedde, ze ademen puiten authentelijker rijk. Hebt u dat? Ja, maar daarmee doen ze toch geen kwaad? Geen kwaad? Der Pips hat dieser kleine Dörr, wiss was, mit seinem dollen Kunstwerk uitgestülpert, waardoor die Uitademing oh. verstärkt geworden ist. Oh. Wenn die Menschen nicht radiert, sollen sie wassen und wassen und en sich opelkende Platzen und der ganze Erde überdecken, und der Dampeskring oxygenieren. Das ist doch ganz klar. Ich habe Ihnen einen Bericht vor dem Horde angemacht, um der Krieg straflich zu stellen. <lacht>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 Is heer Olly daar nu aan boord of niet? Het enige wat ik kan doen is een telegram sturen aan de kapitein. En dan maar afwachten. Op hetzelfde ogenblik stonden de heren Zababel in het kantoor van de internationale inmaakindustrie... om verslag uit te brengen. Alles zit ons tegen. Mm. Bommel is onvindbaar. En die mest uitvinder ook. Samen, Samen tussen uitgetrokken. Uitgetrokken. Overal gezocht nadat het huis was omzingeld, Maar geen spoortje...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 Maar die begreep het niet direct. Voedzaam onkruid dat overal groeien wil, wat steekt daar voor kwaad in? Integendeel zou ik zeggen. Het is de buitenauthentelijke uitwasming der wissewas. Hm. Om het in gewone spraak te zeggen. De plant geeft een oxygenprofusie die de variabele door zijn ook men, zal obtueren. Selbst ist er Aussicht, ob so pro hat sie. <lacht> der Ontkreuz plantet sich so schnell fort, dass hier der ganze Adenbohr ober wucheren. Der Rassenevenwicht soll verstorben geraken. Versteht ihr? Darum muss er verboden worden. Ja, ja, ver verboten worden. So ist es. Uh, danke vielmals. Ja. Wanneer einer Endemie in Openlucht hat, sollte nicht so boos sein. Man tanz ist selbst der Troposphäre in der Not.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 schadelijke uh, cultuur en... ...ho, oh, oh, ho, niet aan die schaal komen, afblijven. Dit is een kostelijk mengsel. Jouw kostelijk mengsel koopt me de boezeroen uit. Mijn havermout smaakt ernaar en de bemanning dampt de kooi uit. De, Hier met die drek. Nee, pas op, pas op. Hij greep de schotel met beide handen... ...en terwijl de dampende geuren hem in de neusgaten sloeg... ...droeg hij het aardewerk walgend uh, uh, uh, naar de trap. Uit de weg, uh, top mijn talie.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 De commandant van de duikboot, een zekere overluitenant Unterschieber, ...was ingespannen bezig om de duikboot op de juiste koers en snelheid te houden. Dit is, is, is een schurkenstreek. Geheim wapen. Die piraten hebben een geheim wapen tegen ons gebruikt. Dit zal ik bij de autoriteiten aangeven. Dit, dit gaat te ver. We, we moeten ons verdedigen. Toren sluiten, schipkamer Unterschieber.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 Hier is het antwoord op uw telegram. Hè? Voor de draad ermee. Wispassen zijn gevaarlijk. Stop. Hè? Kunnen ontploffingen veroorzaken in gesloten ruimte... ...omdat ze te veel zuurstof ontwikkelen. Stop. Ook dat nog. Nee, maar... Jullie zitten hier aan boord ontplofbaar spul te maken. Ja, maar... Daar komt dus die smerige lucht vandaan. Ja, dat, dat, dat, dat kan niet. Iets voedzaams kan niet ontploffen bedoel ik. Ik, ik. ik bedoel, ik begrijp het niet. Als u me volgen kunt. Nu snap ik waar die ontploffingen vandaan kwamen. Ik moet geen afgesloten ruimte gebruiken. Ja. Want daarin blijft de zuurstof hangen.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 Was deze uitbraak alleen maar een onderdeel ja. van het groeiproces? Overgaan! Je ja, de lubbers! Die knollen barsten door mijn goede planken! Weg daarmee! Ja, Niet alleen die troep, maar alles moet weg! De modder en die stankmiddeltjes en die meneer daar. Maar dat mag niet. Dat zou het einde van de redding van de wereld zijn. Dit is een kostelijke uitvinding. Kosten zal het zeker. Een afgetuigde onderkruier zal ik van je maken. Er is geen gevaar nee. als ik maar in de open lucht kan kweken. Ik zal alle schade betalen. Hé, eh? nou, oh, uh, uh, uh, dat is redelijk toch? Maar deze knobbels moeten van mijn schip af. En jullie ook.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 Over welk vliegtuig heb je het trouwens? Over een toestel met vertraging ah. natuurlijk. Die voor Canarimo. Canarimo. Nee, nee, nee. Die moet nog drie uur wachten. Zie bedoel ik. Wacht even. Nee, is al weg. Nou, laten we dan vooral rustig kijken. Welke is het nou? Hé, hey, hé, hey, het is hier, uh, Verboden toegang. Wat meent u met verboden toegang? Natuurlijk durf ik binnen te reden. Mijn naam is Plywitskovski. Met een huh? zet in de midden.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 Een duchtere aanvat van dit fenomeen op wetenschappelijke wijze is ten laatste mogelijk... ...voordat ik naar de pluriborconferent ga. Dag, professor. De hemel dan weer. Levende speeltuig in plaats van mijn ontstokken? Hoe is dat dan mogelijk? Ze hebben u een verkeerde kist meegegeven. Ik ben geen speeltuig, Wat? maar ik moet naar Ongstok. ...om heer Bommel te waarschuwen. Wat? En in die hal durfde ik er niet uit te komen. Maar dat is jij ja een onverschamtheid. Dat wacht ik dagen op de aankomst van mijn apparatuur... ...en dan speelt men mij in een verstoken doiggenits in handen. Mm -hmm. Dit is een gerumpel waarover ik mij bij de behoorde zal beklagen gaan. Zo kan men niet wetenschappelijk arbeiden als men eilings naar een conference moet. Nee, en zo kan ik ook heer Olly niet bereiken en dat is nog veel erger.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 Ik verwacht onmiddellijke resultaten, kosten wat het kost, en anders... Eh, eh, eh. Onmiddellijke resultaten, ten koste van alles. Want anders, dan maar zwaar geschut. Toen de nacht viel, was dokter Anders Pieps op de onbekende kust bezig... ...de wiswassen met zijn wonder te begieten. En heer Bommel zocht een zachte rots op om een welverdiende rust te genieten. Oh, het is hier koud...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 Misschien is het beter om hem vast te binden met touwwerk. Vastbinden? Met een overgehaalde oude wijverknoop, zeker. Je kan beter op een pont gaan varen, Pulkers. Dan breng je het leven van de eerlijke zeelui tenminste niet weer gevaar. Oké. Okay. Alles zoals het op de internationale school voor executives geleerd wordt: handgenaad in de zakken, pistool in de hand en in de rug gedekt door het kanonnetje van vliegmachine.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 Het is in een schande, ja. zoals een wetenschappelijke afgehandeld wordt door beambten. No, no, no, no. Ik ben dadig met een wichtige onderzoeking... ...waarvoor ik een menigvoudig multiplicerende tegenzitteraar... antweder, ontstokker benodig... Huh? ...en in plaats daarvan vindt men mijn speeltuig. Ik ben geen speelgoed. Maar ik oh. moet naar heer Bommel om me voor die wiswas te waarschuwen... ...want ik ben de enige de die... Stelte! Ik... ik kom hier voor iets heel anders...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 Het uh, is niet alles, maar... Het uh, uh, it zal wel genoeg zijn, denk ik. Het oh, <laughs> gaat er maar om dat ze kunnen zien... dat we hier niet stilgezeten hebben. Oh. <hazond> mijn profeten, gans vervloedigd. En ook mijn schöner flakon is versmetterd. Wat zat er in die fles? Natriumglogines. Wat verzout mijn eier... Oh. Maar mijn wetenschappelijke arbeid, het is vergevens geweest. Het is schrikkelijk. Daar heb ik een erenvolle inlading voor de pluriball-conferentie ontvangen. En dan kom ik met lege handen. Hoe zal men nu een onkstok zien kunnen dat ik niet stil gezeten heb? Oh, ik heb... Dat het... is Goddamme, Commissaris...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 Ik bedoel piepswasser. Zonder twijfel kan ik hier onderdak krijgen. Want ik loop met mijn blijde boodschap... op mijn laatste krachten. Uh, goedemiddag. Mijn naam is uh, Bobbel. Heer Olivier B. Bommel. Ik kom van verre om jullie... voorspoed en voedsel te brengen. Die ik met grote ontberingen heb beschermd. Zodat...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 Dat ik even honger had, kwam omdat ik met een tegenstel door de wereld zwerf... ...om volkeren in nood te lenigen. En arm ben ik ook niet. Integendeel, geld speelt voor mij geen rol. Tum, tum, kijk, al. kijk maar naar deze bankpapieren. Kroem maar, kroem, kroem. Toem, toem, hou. Ja. Moe, Wat? Wat bedoelt u? Pommel. Arm, zo arm. Hij eet een papier. Van honger. Hap, hap, toem, toem,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 En ik lieg niet, want ik ben een eerlijk zeeman, meneer Valder Rappers. Geen overgehaalde landrot. Laat het schip maar doorzoeken. Mag ik uw logboek even zien? Mm. Dank u wel. Hier staat dat u gestopt gelegen hebt voor de pikalantong. Last met stuurmachine staat hier. Uh. Hebt u daar geen passagiers aan land gezet? Nee, uh, uh, uh, Het was uh, de motorzuiger. Uh, die kon de regelaarschuif niet meekrijgen. Mm.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 Tot ziens, kolonel. Tot ziens. Tot uw orders, Overstek. Maar die persoon genaamd St. was nog niet doorgelicht. En dat valt buiten de regels. En vooral als hij verdachte verbanden om heeft met uw provincie, Overstek. Het is goed dat je op de veiligheid let, officier. Maar ik kijk dwars door zulke figuren heen en het is beter om vrienden te blijven met de III. Je kunt me vanaf nu trouwens kolonel noemen. Ik heb promotie gekregen. Eh... Uh...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 Steenbrek noemt je spelraag fijn, maar dat kan ik niet vinden. Zware aanpak, dat noem ik het. Aha, steenbrek, hè? Nu weet ik wie je bent. Je bent er eentje van de internationale blikkofferzazi-industrie. Ik had je direct al door, maar ik wist niet wie je was. Wie ben je, <lacht> bedoel ik? Uch Zababel. Ah,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 Geen gezicht! Die hoed! Er is iets niet in orde. Dat ontploffende vliegtuig, bommel is overspannen en ik voel mezelf ook vreemd. koortsig zou ik zeggen, het zou het zo bestaan. Nee, ik moet het wetenschappelijk benaderen. Want nu begrijp ik wat voor mufs de prof bedoelde. De was scheiden overdadig zuurstof af. Vandaar die explosies, het vreemde gedrag van Bommel... mijn kortsigheid en misschien zelfs de ziekte van de inboorlingen. Daarom moet de groei gestopt worden. En dat kan niet. Elke zeven minuten brengt ieder bolletje drie nieuwe voort. Van hieruit zullen ze de hele wereld overwoeken. over een week of zo kunnen ze rommel dan bereikt hebben. En dan verder en verder. Oh, ik mag er niet aan denken. Waar ben ik aan begonnen? Dan had ik maar gewoon een kunstmes gemaakt zoals Prilowiczki me opdroeg, Maar nu is het te laat.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 om de wisse was, een ganz voedelijke bol met allerhande proteïnen en mineralen die mutiert geworden is uit een nedertreep epifit. Deze miswas had danz determineerd worden met de afzicht de spruizen te vernieten alvorens hij de aarde overgedekt. De pluribor heeft mij ingeladen.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 Tegen die tijd is iedereen verstikt door Bommels bolletjes, ventje. Let op mijn woorden. Uh, u ziet het te somber. We, we... Geleerde. Ha! De wereld heeft meer aanluivende daad. Dat eiland zou opgeblazen moeten worden zonder op het gepraat van profs te wachten. Hm. Dat is alleen maar potjes Latijn waar niemand iets aan heeft. Alleen maar potjes Latijn. Hm. Dat brengt me op een idee.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 Zo stond professor Provitskowski met dokter Kadou bij een schaal wiswassen, die hij oplettend bekeek. Gelukkig hebben wij vanochtend enige specimen ontvangen. Ah, deze specimen zijn de mijnige. Ik heb ze zo studeerd. Maar men benodigde in een determinator die door de domheid van de afhanden gekomen is. Inderdaad, malum malum proximum. Bro, men heeft mij zelfs ambtelijk deze onkruiden afgehandigd.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 Ik, ik heb geen goed leven geleid. Ik wil je me niet in dienst nemen. Voor een van uw racht spelen. Ik, ik wil me beteren. Heus. Die tuin. Dralles eind nogal. Draait. draait. draait.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 En kruid is kruid en de kruid. Goedemiddag, professor. Ja? U gaat toch zuur komen bij gerechten bestaat? In deze mans blijft het lekker warm, hè? Smakelijk eten. Een duchtige zuur kruid met bratwurst zal mij denken bekwamen. Dag, professor. De hemel tande weder.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 B wat zat er in dat potje? Er stond zoiets op als, als natrium-dinges. Mm -hmm. Wat was het? Ach, zo, de natriumchloride, de zout voor mijn eier. Mm -hmm. En dat klapt zich. De wiswassen vatten alles in zich uitgenomen, de zout. Bah, mm -hmm. Tans heb ik in een bericht voor de verzameling, hedenmiddag. U bent niet zo ekelbaar als u uitziet.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 Dat zal een mooi vuurtje geven. Spuiten, wel. Hoewel. Oh, wacht even, stop. Niet spuiten. Daar zit ug! Toen de albatros het eiland Pika naderde, was het opnieuw eb geworden. En de sterke stroom deed het vaartuig slingeren. Zie jij die hoge rotspunt daar? Mm -hmm. Daarvoor gaan we ten anker. Dan hebben we minder last van de tijd.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 Net op tijd. Ja, ze, ze wilde mee. Wa waarom weet ik niet, want er zijn geen broodjesbomen aan boord. schommelen. zijn hebben pijn in de maag. Wat moet dat? Daar zijn we met alle inborlingen. Alles loopt goed af, als u begrijpt wat ik bedoel. Hier loopt niks goed af. Wat is dit voor een ja? overhaalde landverhuizing, meneer? Uh, het zijn patiënten, Wismasleiders, ze wilden nu eenmaal mee, al weet ik niet waarom, en dat kon ik niet weigeren. Maar ik wel. Ben Goer. Ja, maar. Ken barbarentaal. Was op schip. Hele groot. Moet ah. nu naar Pokapook. Voor honger. Pookapook. Toen haal. Toen Allemaal ziek in buik. Ja. Broodjes groeien, duurt lang. Hele lang. Mm -hmm. Maar op Pocapouk groeien ook broodjesbomen. Moeten daar naartoe. Oh, dus. Kijk, dat is nu mooi. Als u nu gewoon even naar dat eiland Pocapouk vaart, kunnen we de zieken daar afzetten. En dan hebben we onze plicht gedaan. Gewoon een paar extra passagiers. Een klein eindje maar. Geld speelt geen rol. Oh, uh.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 Waar bij de zieken dan? Die liggen bezwaar op de maag. Ik bedoel, uh, uh, uh, wat bedoelt u met geholpen? Als wind draait, gaan groemers altijd naar Pocapuc. Oh. Is waar, Ja. En door barbarenboot hebben wij nu niet pagaai gehoefd. hè? Ah, pagaai. En zieken zijn al haast beter door niet eten. Doe die dag. Als ik dat geweten had. Doe die dag